11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Stadsgezichten op de radio. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. De prostituees die vorige week hun werkplek in Utrecht zijn kwijtgeraakt willen schadevergoeding van de gemeente. Dat schrijft een initiatiefgroep die opkomt voor prostituees in een brief aan burgemeester Wolfsen. Afgelopen donderdag sloot de gemeente de seksboten en prostitutieramen aan het Zandpad en de Bollenstraat in Utrecht op verdenking van wanbeheer en mensenhandel. Volgens de advocaat van de vrouwen zijn haar cliënten de dupe.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 In Duitsland mogen huurders die roken uit hun huis worden gezet. Als de buren last hebben van de rook mag de huisbaas de huur opzeggen. Dat heeft een rechter in Düsseldorf bepaald. De zaak was aangespannen door een man van 75. De buren klaagden over sigarettenlucht in het trappenhuis. Volgens de rechter mag iemand in huis gerust roken... maar hoeft de verhuurder stankoverlast niet te pikken.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Vanuit Den Haag is in deze tijd weinig te vernemen. Het is reces. Maar ons eigen schaduwkabinet rust niet. Vandaag praat ik met Ruud Vreeman, beheerder van de portefeuille Sociale Zaken. Nederland kent prachtige plekken en daar horen vaak unieke stadsgezichten bij. De Lichttoren in Eindhoven, de Bijlmerbaaijes langs het spoor... Deventer aan de IJssel gezien vanaf de brug of Kasteelwijk de Haverlei bij Den Bosch. Of het zicht op Almere met die rode gebouwen.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 Geslaagd voor het eerste examen. Spelen alsof het een actiefilm betrof en dacht of voetbal. De krantenkoppen liegen er niet om vanochtend. PSV speelde een prima wedstrijd gisteravond in de voorronde van de Champions League tegen Zulte Waregem. Je zou kunnen zeggen: het lek is boven daar in Eindhoven. Waar of niet waar? Thomas Boeschoten is van de website Catenaccio, die uitblinkt in haar scherpe voetbalanalyses. Goedemorgen. Dankjewel, goedemorgen. <laughs> is het lek boven in Eindhoven? Nou, dat is een beetje voorbarig. Um, kijk, het, uh, er staat een heel ander elftal uh, dan vorig jaar. Dus um, ja, dan, sta, dan is het lek misschien boven. Maar er is ook een heel ander elftal. Dus je weet natuurlijk niet. Uh, ja, het is een heel. Het is, uh, uh, ik denk niet dat het lek boven is. Kijk, één wedstrijd zegt nog niet zoveel. De tegenstander was erg zwak. En uh, ik vind het moeilijk om in te schatten hoe uh, goed Zilte normaal gesproken is. Ze zijn wel tweede geworden in België. Maar ja, op, op basis van één wedstrijd uh, kan je dat nog niet zeggen. Op het moment dat. Uh, PSV tegen een echt goede tegenstander had gespeeld. Bijvoorbeeld nou ja, Ajax die in de competitie tegen gaan komen. Of Feyenoord die heel slim uh, kan counteren. Dan is het maar zeer de vraag of ze nog zo effectief en zo goed en zo fris en zo leuk spelen als, als gisteren. Ja, want dat was het wel hè. Eén wedstrijd, maar ja. wel een heel goede. Ja, ja, nee ik moet wel toegeven dat gisteren het fantastisch was. Ik heb echt met open mond zitten kijken. En het elftal had echt een uitstraling van, uh, van wij doen het op onze manier. En uh, we gaan ervoor en heel anders dan vorig seizoen. Weet je wel, ik zag bijvoorbeeld die, uh, die Tim Matas, de spits. Die vocht voor elke bal. Uh, vorig jaar had hij nog een beetje dat, uh, zijn hoofd zoomlaag ging af en toe en dat hij een beetje bijslenterde, Maar nu echt uh, vol erin. En uh, ja, er stond een enorme jonge elftal. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Maar, ja, 21 jaar en 147 dagen gemiddeld zoiets. Ja, precies. En dat is, dat is uh, het jongste elftal dat het PSV ooit heeft opgesteld kun je nagaan. Wat een, wat een lef dat heeft bij uh, CoQ. Die, die, die heeft zo'n lef om dat te doen. Want dit is de voorronde van de Champions League. En dan heb je een geloutere speler als uh, Ola Toyfone. die durft die gewoon op de bank te zetten. Weet je, als dat fout gaat, dan is hij de eerste, die hangt natuurlijk. Maar het ging nu goed. Dus dat, was, dat vond ik heel interessant en superleuk om te zien. En dat zie je ook al die doelpuntenmakers. Stipane en Locadia, die waren allebei 19 jaar. Ja. En uh, ja wat ik ook heel tof vond was dat, uh, dat ze dus met negen Nederlanders uh, in de basis begonnen. Dat is ook uh, dat is voor het eerst sinds 2004 alweer. Dat, uh, dat leerde ik van Infostradersport, die daar uh, een berichtje over maakt Dus uh, ja. Maar Thomas, uh, kan je dan zeggen ja. van, kijk je noemt al even uh, de heel jonge ploeg, hè? Uh, geen Van Bommel okay. meer, geen Mertens, geen Strootman, uh -huh. Toyfonen dus, zoals je al zei, op de bank. Um, ja. ja, is die mentaliteit gewoon ook helemaal omgeslagen? Ja, zeker. Ik denk het wel. Um, je had destijds, of vorig jaar, had je misschien meer een soort van hiërarchie. De grote jongens zoals Van Bommel die een beetje de lijn uitzetten in de baan. Maar het gekke is dat als je een leider wilt zijn, of je wilt de lijnen uitzetten... dan moet je zelf ook onberispelijk zijn. En dat is een beetje het probleem met Van Bommel. Die, uh, die was niet zo goed eigenlijk vorig seizoen. Die liet heel vaak zijn man lopen. En um, ja, dan vraag ik me ook af, als je, als je zelf niet goed een voorbeeld geeft... of je dan de juiste leider bent voor zo'n helftal. Ja, dan straalt jongens... dat af op je ploegenoten. Ja, precies. En, en een soort negativisme ook, dat je het gewoon letterlijk zag in het ik In het elf dat er nu staat, die heeft, uh, ze noem je dat, swag. Ik weet, niet, ik weet niet of je weet wat dat is. Maar, ja, het, uh, swag, en, ja het, is, het is lastig te benoemen in het Nederlands, maar, maar uh, ja. uh, stijl, het, het, het, het loopt lekker, het, het, het, ja, het heeft iets. Precies. Het maakt ons niet uit wat jullie ervan vinden, maar wij doen het gewoon op onze eigen manier. En dat is een beetje deze generatie van jonge jongens, weet je wel. En... En dat is zo'n contrast met zo iemand als Van Bommel, die toch meer een soort van bepaalde uh, normen en waarden op nahoudt, Een beetje het oude voetbal, zeg maar, weet je wel. En dat is wel heel erg leuk om te zien, dat die, jongens, die jonge jongens dat zelf zo oppakken. Houden is ze het, is het vol? vol maar die wedstrijd. Ja. ja, dat is de vraag. Wat je, wat je gisteren zag, is een hele intensieve speelwijze. Dat kan je niet het hele seizoen doen. Vroeg druk zetten, uh, volle bak erop, weet je. dat hou je niet. 60 wedstrijden lang vol. Dus dat is, dat is het eerste een beetje een uh, discussiepunt. Uh, verder speelden ze heel aanvallend. Met veel technisch begaafde jongens. En uh, dat kan je doen als het goed staat. Weet je dat stond goed ook dankzij die centrale verdedigers. Die gewoon echt heel soeverein speelden. Um, maar ja, het is maar de vraag of je dat tegen elke tegenstander kan doen. Stel je komt binnenkort tegen Barcelona in de Champions League. Nou dan gaat het er heel anders uitzien, bijvoorbeeld. En um, je hebt natuurlijk te maken met Philippe uh, Cucu. En dat is natuurlijk, het ja, is heel leuk dat hij het goed doet in zijn eerste wedstrijd, maar die heeft bijna geen ervaring. De ervaring ja. wie die heeft. Ja. En Jonkie en niet al te veel uh, natuurlijk wedstrijd als trainer uh, meegemaakt. Ja. Sterker nog, nee, uh, of niet. niets. Wat dat betreft, nee. misschien niet op dat niveau. Hij is heel kort dus die interim interimtrainer geweest, eventjes voordat de advocaat werd aangesteld. En verder alleen assistent bij het WK en zo. En dat is wel leuk. Maar hij gaat ongetwijfeld gewoon nog beginnersfouten maken. Dat, net als Frank de Boer zag je dat ook, die heeft ook anderhalf jaar allemaal fout gemaakt en dat viel niet erg op omdat hij toch kampioen werd, maar die gaat hij ook gewoon nog maken. De echte en... testen moeten dus nog komen Thomas, wat dat betreft, ja. Um, ja, gaan ze wel meedoen om het kampioenschap of ben ik nu al heel erg voorbarig? <lacht> nou het gekke is dat ze de afgelopen drie jaar, elk jaar hebben meegedaan om het kampioenschap, of ze hadden in ieder geval de ploeg die eigenlijk makkelijk kampioen had moeten kunnen worden qua spelersmateriaal. Nu uh, um, ja, is het heel erg afwachten omdat er zo'n jonge nieuwe ploeg staat. Ik denk, dat ze, ik denk niet dat ze uiteindelijk kampioen worden, maar uh, het wordt in ieder geval een veel leuker seizoen, denk ik. In ieder geval als je in het stadion zit, dan heb je wat om naar te kijken. De jonge jongens, die Bakali, die is 17 en die rent iedereen eruit. Ik was ook heel erg verbaasd over, die, uh, over de respect die ze hadden opgesteld. Uh, even kijken, hoe heet hij ook weer? Joshua Brunet, die was twee jaar geleden nog amateur. En die geeft een wereldse assist. Op lokadia. Ja, dat was echt een waanzinnige hij Thomas, ja, ik zeg, het, het wordt gewoon ja. een ontzettend mooi seizoen. Dat zeker, dat zeker. Zeker, en we gaan ze uiteraard in de gaten houden, die jonge jongens van PSV. Thomas Boeschoten van de website Show. dankjewel. Ja, bedankt. Meet you tonight. Ja, niet you tonight van In Excess. fm. Schaduwkabinet. Ministers, Kamerleden en ambtenaren breken zich deze zomer het hoofd over de miljarden aan extra bezuinigingen. En wij hebben ons schaduwkabinet daarom gevraagd met hen mee te denken... en het kabinetsbeleid tot nu toe te evalueren. Iedere dag schuift deze week een schaduwminister aan. En vandaag is dat Ruud Vreeman, onze schaduwminister van Sociale Zaken. Goedemorgen, meneer Vreeman. Oudvakbondsbestuurder Wim Spitt is overleden. Daar wil ik even met, uh, uh, bij stilstaan met u. Heeft u hem goed gekend? Ja, nou ja, ik, ik ben in 1974 bij het uh, NVV begonnen. Dat was net, net een soort tussenperiode... Adrien de Boon was een soort tussenvoorzitter. Er was een conflict geweest tussen de Industriebond en de andere FNV-bonden. En er was een soort, uh, ja, uh, moest een nieuwe voorzitter komen. Daarna kwam de dus Wim Kok. Nou ja, in die periode kwam die discussie over uh, federatievorming. Uh, een, uh, een eensgezinde vakbeweging in Nederland. Hè. Zowel, zowel de katholieke vakbeweging als de christelijke... als de socialistische vakbeweging, zou je kunnen zeggen. Nou, de, de christelijke zijn in dat proces afgevallen. En Wim Spit was eigenlijk de, de motor vanuit de NKV, waar hij voorzitter was. Om uh, er toch voor te zorgen dat NKV en NVV samen gingen. En met Wim Kok heeft hij dat gedaan. Nou ja, in die tijd kwam ik hem natuurlijk regelmatig tegen. Ja, en um, eigenlijk mag je zeggen, gewoon uh, de, de man die uh, van enorme waarde is geweest. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat uh, de, de katholieke arbeidersbeweging en de socialisten zijn samengegaan. Waardoor dus natuurlijk toch meer kracht is ontstaan. Maar ja, er zaten natuurlijk wel hele grote culturele uh, verschillen. Sommige bonden waar we, die met fusies bezig waren. Ik, ik heb zelf bij de vervoersbond gezeten. Jarenlang was er ook, ook animositeit over tradities en hoe het allemaal ging. En, en hij heeft natuurlijk echt de brug geslagen naar, naar, de, naar, de, naar de socialistische of de neutrale vakbeweging. En daarmee dus een van een geweldige betekenis geweest voor, voor de Nederlandse vakbeweging. Hij laveerde daar prachtig tussen. Ja, het was eigenlijk wel een... Ik beschouw me een beetje op een afstand. Het was natuurlijk ook echt een hele betrouwbare en degelijke man. Hè. Dus, dat EVM kokte ook, ook heel erg, een soort, ook een soort voorspelbaarheid in je, in je gedrag. Dus in al die, die stormen die er omheen waren... Van, uh, ja, van, van, als, je je eigen, als je je eigen autonomie verliest, dat geeft altijd ook veel spanningen en ook pijn. Ja. En wij deden het toch zo, en waarom doen jullie het dan zo? En de een had meer geld, en dan ander had minder geld. En dan had meer personeel en minder personeel. Allemaal van dat soort thema's speelden natuurlijk. En waar gaan we gehuisvest worden? Nou, dat is natuurlijk alle fusieprocessen en federatieprocessen hebben dat. En gaan we naar een lichte federatie of gaan we naar een zware federatie? Of gaan we meteen echt fuseren met bonden en zo? Nou ja, daarin heeft hij natuurlijk echt een heel belangrijke bemiddelende rol gespeeld. Ten eerste omdat hij natuurlijk veel gezag had, dat is miskenbaar natuurlijk, in, de, in katholieke kringen. Maar ook omdat hij absoluut doordrongen was van het feit dat je, ja, met, met, met een driedeling onder de vak, dat je jezelf verzwakt. Hij zag natuurlijk ook wel dat laten we zeggen, de, de, de, de religie als inspiratiebron... alleen voor een, voor een vakorganisatie is niet houdbaar. Net zoals het socialisme als enige inspiratiebron voor het NVV... niet een houdbare stelling was. Omdat ja, werknemers, die, die, die, je zag natuurlijk ook al... secularisatie, het minder worden van de kerk. Uh, de PvdA was ook niet altijd meer de grootste en de sterkste, zou ik maar zeggen. Dus er was uh, de noodzaak om toch een meer neutralere belangenbehartigingen... Oriëntatie op te bouwen, los van religie. Dus een plek voor, voor iedere, iedere werknemer, of hij nou, nou katholiek was, of dat hij nou niet geloofde, of dat hij christelijk was. Eigenlijk, dat, dat moest dan het uitgangspunt worden, namelijk dat je belangen van werknemers was. Ja. ja, daarin heeft hij, dat straalde hij ook heel erg uit. En uh, aan de andere kant was hij natuurlijk katholiek, en hij was ook uh, gelovig, en hij beleed het ook, en hij droeg het ook uit. Maar wel vanuit, de, vanuit een visie dat je voor de toekomst van de Nederlandse vakbeweging... Uh, dat best een inspiratiebron mag blijven... maar dat je toch gewoon iets breder moet zijn voor alle werknemers. En dat heeft hij heel goed gezien, denk ik. Een prachtige verdienste van uh, Wim Spit. Um, u had het over stormen, uh, die hij destijds moest doorstaan. Uh, ik wil even met u naar de storm waarin Nederland zich op dit moment bevindt. Uh, 8,5% werkloosheid, nieuwe bezuinigingen... woede om een eventuele nullijn voor de ambtenarij... slechte economische vooruitzichten. Meneer Vreeman. Is het nog leuk om minister van Sociale Zaken te zijn? Ja, ik weet niet of je in termen van leuk of niet <laughs> leuk kan praten. Het is natuurlijk toch vaak... Een, een, een, een, een, politiek heeft te maken met, met idealen en heeft ook te maken met verantwoordelijkheid. He, die twee dingen, die zit je bij. Dus je, je wordt geconfronteerd met, ja, met precies wat je dus nu zegt... Een, een ontwikkeling waarin Nederland ook minder doet dan andere uh, geïndustrialiseerde landen. En dan kan je dus laten we zeggen van weglopen. Of je moet natuurlijk toch, ja, je moet optreden. Je moet optreden om te kijken of je die, die beweging uh, kan keren. En dat is denk ik toch gekoppeld aan je idealis. Dat is toch een zware verantwoordelijkheid ja, waar je niet van weg kan lopen. Doet um, Lodewijk Asscher het goed? Ja, dat vind ik wel... Uh... Wat ik, wat, ik, wat ik prettig aan hem vind is dat het een. Uh, het is een hele realistische man. Het is natuurlijk toch een, uh, iemand die dus geen, uh, geen smoesjes verkoopt. of geen uh, luchtballonnen oplaadt. Dus het is een hele realistische, in mijn ogen ook. Uh, hele ja, integer en zakelijke man. Maar hij heeft wel ook een programma. Hè? Hij wil natuurlijk toch. die werkloosheid, daar moet een aanval op gepleegd worden. En, uh, ja, net zoals hij in Amsterdam met het onderwijs bezig is geweest... heeft hij toch wel een soort steady gevoel van... ja, ik ga bepaalde aspecten van de, van de arbeidsmarkt en de economie... ga ik in een richting proberen te hervormen Waardoor er dus weer een opleving gaat komen. Want die is wel nodig. Want uh, de minister van werkloosheid wordt die zelfs uh, soms genoemd. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk wel een wereldcrisis. Dus het is niet alle, je kan niet alleen maar naar Nederland wijzen. Maar daarbinnen uh, ja, is er natuurlijk in Nederland... met het consumentenvertrouwen, met de, bouw, met de woningmarkt... De, de, daar is natuurlijk geweldige stagnatie. Hè? Dus mensen geven geen geld meer uit, ze sparen, ze blijven op hun geld zitten. Ze zijn dus onzeker over de toekomst. Ja, daar moet een ommekeer in komen, want anders dan, uh, glij je dus af. En ik denk dat die dat ook heel erg voelt. En een ommekeer die wat groter is dan het oproepen uh, aan ons om wat meer geld uit te geven. Ja, nou ja, goed, dat werkt dus niet. Hè? Nee. Dat, dat werkt dus niet. Dus, uh, mensen geven geld uit als ze, als ze zeker als ze niet weten hoe hun pensioen is. Als ze niet weten of ze hun huis kwijt kunnen in onzekere tijden ga je op je geld zitten. Dat is natuurlijk een heel menselijke reactie. denk van nou, appeltje voor de dorst, dat is dan je, dan je houding. Terwijl je natuurlijk het consumentenvertrouwen heeft ermee te maken dat je denkt van nou, ik, ik voel voor mijn perspectief, voor mij en mijn kinderen wel een toekomst. En dus ben ik bereid om uh, weer, weer geld uit te geven of te investeren in bepaalde dingen. Nou ja, dat is. Het consumentenvertrouwen is altijd heel cruciaal, ook voor de waardering van een regering. Ja, dus een regering deze regering wordt nu laag gewaardeerd door de kiezers. Ja. dat is, zit heel erg gerelateerd vaak aan consumentenvertrouwen. Want consumentenvertrouwen heeft te maken van ik voel me zeker voor mijn toekomst. En wat kan de minister van Sociale Zaken daarin betekenen? Nou ja, goed, er zijn dus nu, nu natuurlijk allemaal plannen die te maken hebben van hoe kunnen we die arbeidsmarkt uh, lostrekken. Dus natuurlijk het convenant of het sociale akkoord... Met, met de werknemers en werkgevers. Ja. Uh, die... Is dat zijn grote prestatie tot nu toe? Mag je dat zo wel noemen? Ja, dat is wel een van de belangrijkste prestaties, ja. vind ik zelf. Dus, en ook omdat daar bepaalde elementen in zitten die te maken hebben met flexwerk. En hoe je nadenkt over, over ja, de uitwassen in de hele flexmarkt die ontstaan is. Dat je daar dus een halt toe wil roepen. Precies, die positie wordt verbeterd? Die positie wordt verbeterd. Nou ja, goed, er is nu net een. De versoepeling van het ontslagrecht heeft hij dus getemporiseerd. Dat vind ik ook verstandig. Er is net een OESO-rapport uitgekomen. Waarin landen worden vergeleken met grote ontslagbescherming en met weinig ontslagbescherming. De redenering was altijd: als je het ontslagbescherming verzwakt, is dat positief voor werkgelegenheid. Flexibele arbeidsmarkt. Ja, dan beweegt het allemaal. Mensen en van buiten komen er wat makkelijker hetzelfde in. Hetzelfde geldt voor lagere uitkeringen, is altijd goed voor de arbeidsmarkt. Dat zijn echt de modellen ook van CPB, die zijn allemaal hetzelfde. Ja, nu hebben ze dus echt landen vergeleken met behoorlijke ontslagbescherming en met minder ontslagbescherming. En dan blijkt dat de werkgelegenheidsgroei soms gewoon gelijk is. Of soms zijn landen met een, een OESO-rapport, dat met een behoorlijke arbeidsbescherming, waar de werkgelegenheidsprestatie beter is. Dus dat is ook goed. Die zegt, zeker een flex moet er zijn... maar laten we proberen dat toch een beetje... Uh, de werkgevers zijn het daarmee mee eens. Laten we dat nou proberen weer een beetje normaal te maken. Ja, jonge mensen, hun eerste baan is altijd flex. En dan nog eens flex, en nog eens flex. Ja, dat is natuurlijk... Als je loyaliteit van werknemers vraagt, de betrokkenheid vraagt bij bedrijven, ja, dan moet je het mensen. De meen... Kijk, zekerheid geven aan iemand is natuurlijk geen conservatief begrip. Het wordt vaak zo gezegd. Ja, je zekerheid, zekerheid heb je niet. Ja, nee, niet helemaal. Maar een beetje zekerheid is toch wel belangrijk. Als je als mensen zeggen ik werk niet alleen voor mijn geld, maar ook inzet in mijn bedrijf, om mee te denken. Ja, dan moet je dus ook zeggen tegen, er staat tegenover dat ik jou graag wil houden. Voor wat hoort wat? Ja, ja zo is het natuurlijk. Dus dat, vind ik, dat is die, dat sociaal akkoord. Dat is echt een hele, belangrijke, een hele belangrijke prestatie. Het moet allemaal nog uitgewerkt worden in wetten. Nou, dat is het natuurlijk. Want ja. in dat sociaal akkoord staat ook... we zetten nu gewoon even uh, ja, een dikke 4 miljard aan bezuinigingen in de ijskast. Want die ja. economie gaat misschien wel weer wat aantrekken... als wij ja. zo'n nieuwe auto gaan kopen, wat dan vaak wordt geroepen. Um, vervolgens nemen wij daarin ook de afspraak op... dat wij pas in augustus uh, gaan beslissen... over nieuwe bezuinigingen, ja. als weer nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau er zijn. Morgen is het augustus en uh, willen we nog nieuwe bezuinigingen echt doorvoeren in 2014, moeten we dat per 1 oktober weten. Het wordt allemaal wel heel krap, hè? Zo'n sociaal akkoord, ja. denk je, ja, had je zo'n afspraak wel op moeten nemen? Nou ja goed, er is natuurlijk een heel discussie onder economen wat je moet doen nu. Hè? Ja. En dat is de ene, de ene zegt van ja goed, gewoon moet die staatsschuld moet je oplossen, moet gewoon doorzetten. En anderen zeggen je moet in deze tijd van crisis, moet je gewoon temporiseren. moet je, moet je langzamer doen. En dan moet je de 3% niet heilig verklaren om reden van dat je daarmee toch een, uh, we zeggen, een negatieve beweging intact laat. Nou die ja, druk vanuit en, Europa moeten we wat minder ik voelen. Denk, ik denk dat je iets meer toch een eigen beleid moet proberen te voeren waarin je terughoudend bent in je, in je doorzetten van je bezuiniging. Omdat je, laten we Zeggen, euh, ja nou, het is wel een zwaar woord: de economie kapot bezuinigen. maar hè, Dat is natuurlijk te zware terminologie. Maar het is ook geen signaal dat je vertrouwen hebt dat er een nieuwe opwaartse beweging komt. Uh, de minister houdt er wel aan vast, zegt hij. Ja, dat is natuurlijk afgesproken. Ja. Maar, nee, ik ben schaduwminister en ik, ik hoef me niet aan het regeerakkoord te houden. Want wat vindt de schaduwminister? Nou, ik zou, ja, de, ik zou dat een beetje uitstellen: die verdere bezuinigingen. Kan dat nog? Nou ja, dat weet ik niet. Maar goed, dat is een, dat, dan kom je dus wel in de kern van een politiek... De, de, de ...verschil van mening tussen de VVD en de Partij van de Arbeid terecht. Maar ik zou in deze tijd zou ik uh, echt rustig aandoen met die bezuinigingen. Wel de koers houden een punt op de horizon dat je uiteindelijk... Uh, als Nederland je financieel op orde wil hebben. Maar in deze tijd zou ik als, uh, in, in, in, in, in een crisisdip... Ja, ben ik, ik ben toch een beetje een Keynesiaan. Iemand dus zou zeggen, van, nou, probeer dan toch juist ook investeringen uit te lokken. Maar als ik u toch vraag om echt mee te denken... als minister ja. met uw collega de minister... waar is dan nog wat te halen? de bezuinigingen ja dat, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet dat is natuurlijk toch dat is nu zo'n zorgakkoord waar bezuinigingen in zitten ze hebben dus een aantal van die akkoorden in de energie ze hebben allemaal van die akkoorden gesloten waar bezuinigingselementen uh, in zitten maar ik denk dat zijn opgaven eigenlijk de concentratie van hem moet eigenlijk liggen op arbeidsmarktbeleid. Ja, dat ik, ik, uh, ik hoorde net jullie op de radio, dus bijvoorbeeld over mensen met een, met een arbeidshandicap. Ja, dat, dan word ik helemaal dol als ik dat hoor van de werkgevers zeggen: wij willen ze wel opnemen, maar ze zijn er niet. Ik uh, het, uh, onze staatssecretaris zegt: van nou, die, die werkgevers zeggen dat altijd wel, maar als ik doorvraag, zijn er dan concrete banen en waar zijn die? Dan zeggen ze ook weer niks. Dat vind ik dus echt een schande. Hè? Dus, dus dat is gewoon echt ook een organisatievraagstuk voor sociale zaken. Van regionaal werkgevers en uh, UWV en uh, gemeenten bij elkaar halen. En zeggen van ja, welke bedrijven willen mensen met een arbeidsbeperking opnemen? Wat voor functies zijn het dan? En dan moeten die, die, die UWV en de gemeente moeten ook leveren. Die moeten gewoon zeggen: ja, wij hebben in onze bakken mensen zitten die dat willen doen. He, er zijn, laten We zeggen, kunnen niet maar naar elkaar nee, blijven verwijzen. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Dat is. Uh, ja, ze gaat om 100.000 mensen in de bijstand, 390.000 mensen in de bijstand. Maar er zijn ook mensen die, ja, je mag niet meer instromen straks in de sociale werkvoorziening. Nou ja, iedere goedwillende werkgever die zegt, ik, ik wil geen quotering, maar ik wil het best opnemen. En dan moet hij gewoon zeggen, nou, dan heb ik ook tien plekken met, met, die ik aan kan passen, waar werk is. En dan moeten de UWV en de gemeente ook mensen leveren om te zeggen, ja, dit type mensen, wilt u eens kijken of die geschikt zijn voor die banen. Dus dat vind ik echt een organisatie. Punt, wat regionaal, Er komen 35 van die werkplaatsen... of pleinen in Nederland. Ja, dit, dat, dit, dit, ik ken het al van tien jaar, hoor deze discussie. Dus die werken in algemene zin, wij willen wel. En dan, als het concreet wordt, dan wordt het niet meer concreet. En aan de andere kant, wij hebben allemaal mensen... die in die bakken zitten. Nou ja, dat is, dit moet echt opgelost worden. Het UWV, uh, u noemde het een paar keer... Uh, grote problemen deze week met hun website, werk.nl. Ja, ze gaan nu met papier. Ja. Met papier ja. <laughs> dat is wel heel erg ouderwets weer. Moeten we ja. er niet gewoon vanaf van zo'n site waarop je dat allemaal kan regelen? Nou ja, er is voor mijn ogen vaak wel een beetje een overwaardering van dat mensen alles maar via internet doen. Maar dat is, misschien komt omdat, omdat ik zelf 65 ben. <lacht> dat ik denk, van, nou, geef mij maar eens een keer een formulier van papier. Maar het is natuurlijk wel hoe kwetsbaar dingen kunnen zijn. Hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk, meteen valt het systeem weg en meteen moet je overschakelen op een ouderwetse methode. Aan de andere kant moet je zeggen, een bedrijf waar het echt gaat, enerzijds om uitkeringen geven. Dat doet de UWV of, of toch maar goed. Hè? Mensen krijgen vaak keurig hun, hun uitkering. Ze moeten ook goed zijn in de arbeidsmarktinformatie. Dat moeten ze er goed in zijn, want dat is natuurlijk het enige, we hebben geen arbeidsbureaus meer. Zijn ze er daar goed genoeg in? Nee, ze, ze zijn meer toch een uitkeringsfabriek dan een arbeidsbureau. maar daar hebben, hebben we zelf in Nederland een beetje uh, voor gezorgd. En dan komen er nog meer bezuinigingen bij hen aan, nou dat, dat wordt wat. Ja, nou ja, dus dan gaat steeds meer het, het een op één, het menselijk contact wordt vervangen door het scherm. Voor een heleboel mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan en gekwalificeerd zijn, is dat helemaal geen probleem. Maar voor mensen die, wat, ja, die toch met andere vragen zitten, ja, dat weet je ook zelf wel, is er toch een behoefte aan een persoonlijk contact om eens een advies te krijgen of misschien om hulp te krijgen. Nou ja, en dat is weer duurder, want dat gaat natuurlijk om of er consulenten zijn die dat werk doen. En dat, daar is natuurlijk een grote bezuiniging gaande. Meneer Freeman, gaan we nog uit deze crisis komen? Het ja, gaat dus, wel heel erg om in de glazen bol te koeken. Ja, doen, hè? het is wel heel erg. Maar ja, nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk, je hebt allemaal van die golfbewegingen uh, uh, in, in, in de geschiedenis... die uiteindelijk leidt dat je toch uiteindelijk wel weer uit een, uit een crisis komt. Misschien is het wel zo dat je... Uh, ja, Nederland is natuurlijk een heel rijk land. En uh, dat je je misschien toch wel moet voor kunnen stellen... dat wat wij allemaal dachten, onze kinderen krijgen het beter dan wij. Mijn ouders dachten dat ook, dat is ook zo. Dat dat niet altijd meer het geval zal zijn. Dat het toch, laten we zeggen, een, een, een matiger leven zal zijn. We nog steeds heel hoogwaardig, internationaal gezien. Maar dat het als met doorgroeien van die rijkdom... dat dat ook op een gegeven moment ook door het milieu en door de energie... en al die dingen, dat het toch iets te soberder wordt. Er zijn grenzen aan de groei. Ja. Ruud Vreeman, onze schaduwminister van Sociale Zaken. En we vragen u uiteraard het departement deze zomer ook nog goed in de gaten te houden. Hartelijk dank. Okay. En daarmee is het half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Dit is Radio 1.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 Het geweld in Afghanistan tegen burgers neemt toe... terwijl de internationale troepen zich terugtrekken uit het land. Halfwege het jaar staat het aantal burgerdoden op 1300. Een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. In een VN-rapport staat ook dat meer vrouwen en kinderen... slachtoffer worden van oorlogsgeweld. En oud-vakbondsbestuurder Wim Spit is overleden. Hij was onder Wim Kok, vicevoorzitter van de FNV. Spit kwam van het Nederlands Katholiek Vakverbond... dat samen met het NVV van Kok tot FNV fuseerde. Wim Spit was 89. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen, stadsgezichten komen tot leven op de radio. Pam, padam, maar eerst Soul Sister. Way to Your Heart, Soul Sister, een Belgische rockband... waarin u wellicht Jan Leijers herkende. En die presenteerde vorig jaar nog zomaar gasten. Bezitters van iPhones en iPads weten haar websites al jaren te vinden voor de laatste nieuwtjes over Apple en Apple producten. En makers van mobiele apps wachten met spanning op een recensie... op een van haar invloedrijke websites. Simone Wijmans praat met haar over haar eigen leven online. De webwereld van. Gronnie van der Zwaag. Ik heb 7000 volgers op Twitter en 60.000 op uh, iCulture. Uh, je bent een van de oprichters van iPhone Club, iPad Club, iCulture.nl. Je bent de hele dag bezig met apps en gadgets en accessoires voor mobiele telefoons. Maar welke apps bijvoorbeeld uh, word je mee wakker? Welke apps zijn belangrijk in je eigen leven? Nou, er is eigenlijk maar één app waar ik mee wakker word dat is Feedly. Dat is uh, een app die ik gebruik voor het lezen van nieuwsfeeds. En ik ga meteen kijken of er nieuws is en of ik mijn bed uit moet. Uh, al vanaf een uur of zes. En als er, als er niks is, dan uh, draai ik nog, nog een keertje om. Ja, je zijn net zelf uh, zo'n 7.000 volgers op Twitter. Zo'n 60.000 op iCulture, uh, het iCulture-account. Wie volg je zelf? Wie vind je goed? Um, ik volg uh, eigenlijk, uh, nou ja, behalve een aantal vrienden... Uh, volg ik vooral mensen die iets over de Apple-wereld te zeggen hebben. Dus die, die ja laten zien dat ze inzicht hebben in hoe Apple, ja, hoe dat werkt... en, uh, en hoe dingen uh, zich, uh, zich ontwikkelen. Ik volg dan bijvoorbeeld uh, Matthew Panzerino, dat is uh, Ed Panzer. Um, Jim Dalrymple is een bekende uh, persoon. Wat doet hij? Uh, hij heeft de Loop, dat is een website... Uh, hij heeft vroeger bij uh, Macworld gewerkt, uh, tijdschrift. En hij heeft nog heel veel contacten binnen Apple. En het grappige is dat als er een of andere gerucht is... bijvoorbeeld uh, was, uh, dat uh, Apple op 6 september de nieuwe iPhone zou aankondigen... als Jim zegt uh, nope, dan weet iedereen dat het niet zo is. En als Jim Jep zegt, dan weet je dat het... En dat het... is altijd zo geweest. Dat klopt uh, als een ja, bus. Ja, dat is, uh, de man uh, vind ik zelf niet zo heel erg sympathiek. Maar wat hij zegt, dat klopt altijd wel. En was het Jep of nope over die iPhone? Uh, nee, het was noop. Het was nope. No, Oké, okay, dus dat gaat niet door uh, in september. En je hebt zelf dus uh, succesvolle blogs over nieuwe technologie. Welke blogs vind je zelf goed? Um, nou, wat ik zelf een erg goede blog vind, is, of eigenlijk is het geen blog meer, een nieuwswebsite, is Ars Technica. Het is een uh, technische, ja, meer technisch gerichte site. En het leuke daarvan vind ik dat uh, als ze een onderwerp bij de kop pakken, dan doen ze dat echt heel erg uitgebreid. En dan zie je bijvoorbeeld, dan zie ik in mijn. In mijn rss feed zie ik dan uh, een introotje en dan staat er van... Uh, lees hier verder voor de ah. 76 andere alinea's. En ik denk, oh nee. <laughs> maar het is altijd goed. En als het nou niet gaat over nieuwe technologie, nieuwe ontwikkelingen... op het gebied van apps en gadgets, welke sites volg je dan? Nou, er zijn er eigenlijk twee interesses uh, die, ik, uh, die ik leuk vind. Uh, ik hou me heel erg bezig met Quantified zelf. Dat is het meetbaar maken van allerlei processen aan je lichaam. Dat kan bijvoorbeeld met stappentellers. Uh, of als je gaat hardlopen, dat je je hardlooprondje vastlegt. Dat kun je met apps doen, maar ook met allerlei accessoires die je kunt kopen. En ik denk ook dat dat een beetje de toekomst is. Want uh, smartphones zijn nu wel zo'n beetje uitontwikkeld. En de volgende stap is dat we... Ja, computers op ons lichaam gaan dragen. En dat uh, klinkt eng, maar er ja, zijn accessoires die nog niet eens zo eng zijn. Maar schet eens een scenario van hoe dat dan in de toekomst eruit zou moeten zien. Nou, je, je ziet het nu bijvoorbeeld al bij uh, voetballers. Er zijn bepaalde voetbalteams die uh, sensoren in hun kleding dragen. En dan kan je bijvoorbeeld zien of uh, een bepaalde voetballer uh, uitgeput raakt... en de coach kan dan zien of hij hem moet uh, wisselen. Je zou dat ook kunnen toepassen bij oudere mensen... Dus uh, uh, een soort stootsensor, uh, Dus als iemand omvalt uh, of, uh, ja, of een gekke beweging maakt... dan gaat er een signaal naar een uh, zorgcentrum bijvoorbeeld. Uh, Quantifiedself.com is trouwens de belangrijkste website uh, op dat gebied. Uh, andere interesses, uh, ja, is, uh, vooral food dat vind ik heel erg leuk. En een Amerikaanse site die ik interessant vind is Foodbeast. Dat is een uh, uh, website die eigenlijk de bizarre nieuwe producten in beeld brengt. Dus uh, als... Uh, uh, McDonald's of uh, dat soort ketens hebben soms uh, in, in Amerika wel echt hele rare. Uh, oh, zoals noemen ze iets. Uh, nou, de, de Cronut is uh, bijvoorbeeld een uh, ontwikkeling, De combinatie van een donut en een croissant. Uh, en ik las uh, van de week over Crowleaf, dat is dan een. een... Croissant in de vorm van een brood. Uh, nou, ja, allemaal dat soort dingen. Ook de meest gekke smaakcombinaties wat ze in milkshake stoppen. Dat vind ik grappig om te lezen. En muziek online, hoe luister je daarnaar en waar luister je naar? Uh, eigenlijk uh, voornamelijk via de Spotify-app en dan uh, speel ik een uh, afspeellijst op uh, af van wat, er, uh, ja, wat me, waar ik maar zin in heb. En wat staat er nu hoog op de lijst? Uh, hoog op de lijst staat de uh, Blurred Lines van Robin Tikken. Ik ben eigenlijk ermee in contact gekomen toen ik op een gadget site, Gizmodo, een um, filmpje zag op YouTube. En dacht, dat ontstond een relletje omdat hij naakte modellen daarin uh, liet voorbij komen. En mocht dat wel op YouTube. Nou, toen kwam ik ermee in contact, ben ik gaan kijken en dacht, nou, dat is eigenlijk best een leuk liedje. En vervolgens werd het een zomerrit. Hey I'm Thick en Pharrell met Blurred Lines. Hoog staat hij in de Spotify-lijst van Gonny van der Zwaag. Zij is de mede-oprichter van iPhoneClub.nl en iPadClub.nl. Alle besproken links vindt u op onze website, degids.fm. En daar vindt u ook nog een aantal extra favoriete links van haar. Ja. Je hebt niet meer elke 10 meter een deur, je hebt elke 100 meter een deur. Het zijn een soort rode donders.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 Onze verslaggevers zijn dagelijks onderweg... en ze zien al die stadsgezichten aan zich voorbij trekken. Deze zomer staan ze stil bij die opvallende plekken... waar ze normaal voorbij razen. We hoorden al over de Nuans-Goorsteen bij Utrecht... en de woonkastelen bij Den Bosch. En vandaag is verslaggever Jan Peels in Almere. Met architect en voormalig rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol... staat Jan stil bij de Rooie Donders. Als je via de A27 en de A6...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 best wat uh, van leren. Um, en deze wijk, dat moest de kleurwijk worden. De regenboogbuurt Regenbog. wel genoemd. De kleurwijk. En uh, die was bedacht door Hans Lauwmans en zijn stedenbouwkundigen. Hartstikke geïnspireerd. En die wilde graag vooraan die kleurwijk. Drie mooie, uh, ja, soort dukdalver, echte wachters. Eyecatchers. Eye catchers En uh, mij gevraagd om, dat, uh, om die te maken. En het was best lastig om te bedenken...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 En ja, ik vind het ook eigenlijk een soort dappere dodo's, een soort kabouters. Zou het zo kunnen heten. Zou het zo kunnen heten. Via een soort ophaalbrug komen we bij de entree. Goedemiddag. Hallo, Jan Peerls van de Vara. Meneer van Zijst? Ja, is uh, de verdieping. U loopt erin alsof u nog dagelijks komt, is dat zo? Nou, ik kom wel regelmatig terug bij de gebouwen die we Fijn. hebben gemaakt... Want ja, het is altijd wel even afwachten hoe het zich na 20 jaar houdt. Maar dit gebouw doet het nog goed. We gaan het horen. We gaan het horen. Goedemiddag. Hallo. Frans van Zijst. Jan Veels. hallo. Hallo, van Frans van Zijst. Loopt u door. En zo ziet het er dus na bijna 20 jaar uit aan de binnenkant. Ik vind het ongelooflijk. Het ziet er prachtig uit. Gezellig huis. Gezellige huiskamer. Frans van Zijst woont hier al? Na vijf, acht jaar. 8 jaar, ja. jaar. En blij om te wonen in een silo, want dat was eigenlijk het idee. Wij zeggen dat we de grootste tuin van Almere hebben. Ja. Dat is ook zo, want als we hier naar buiten kijken, inderdaad, ja. Hè? Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad. Het is echt, je ziet het uitzicht, het is, het is fantastisch. Lopen We meteen weer naar buiten. Ja, kijk, we hebben hier meteen de vaart langs ons. De hele dag boten, van, van, van, van grote boten tot, tot, tot, tot pleziervaartjes, dus, ja, mooie kind hier. Ja, ja. En zo, als de meeste Nederlanders kennen het dan vanaf die plek... waar al die auto's voorbij komen razen. Voelt u zich nooit bekeken? <laughs> Afstand is te groot. Dat, is, dat valt wel mee. Maar we hebben natuurlijk wel mensen die hier met bootjes langskomen... dat die vrij vaak omhoog kijken.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 Uh, ze staan ja. nu bijna 20 jaar. Uh, ja. Zijn er dan dingen waarvan je zegt van hey uh, poe, daar had die architect misschien niet Moet daar. ik eerlijk hamburgeren? Er is op dit moment ontzettend veel onderhoud. Ja? Ongelooflijk. O. Zijn er eigenlijk al mensen die het al of zo het huis niet te koop zetten? Ja. En waar zit hem dan in? Nou, ten eerste, het, uh, de coaching is slecht. Die valt er die valt nu af.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 Je kunt er op twee manieren naar kijken. Het staat 20 jaar en onder die tijdspannen staat het er stralend bij. Maar u heeft gelijk, na 20 jaar zal je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 Hallo. Kieswit van de Pool. Dag, leuk om je te ontmoeten. Ja, zeker. Leuk. <laughs> ja. Mogen we even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Zeg maar even mee? We zijn net terug van vakantie, dus de koffers staan allemaal nog... Ja, oké, okay, we kijken eromheen. Misschien kunnen we beneden anders... Moeten ja. we naar beneden lopen? Ja, ja, ja. ja we kunnen we ja. Dit woonhuis begint dus op, op, op, het, op het, hetzelfde niveau als de entree... met uitzicht over het, uh, het vrije veld. Maar dan ga je met de trap naar beneden voor het echte woongedeelte... want dat ligt natuurlijk zo dicht mogelijk bij het water. Trap je af dus... Ja, kijk, en nu van de. Wat ik heb toen de tijd. is er van interieur. Eigenschaafse interieur is er een reportage. Ik heb het trouwens. hier liggen, dat blad. O oh, ja. twaalf oh, oh, jaar na dato. Oh, wat goed zeg. Ja. Ja, want er is en u voelde zich steeds gelukkiger worden. Toen, toen u de flat zag. Ja, ja dat weet ik maar goed. dat was echt ja. fantastisch. Dat was ja, dat bovenhuis. Ja, dat was ook zo ja, mooi ingericht. Ja, daar staat ook met... een foto van. Oh, de, oh dat is leuk, ja. dan kunnen we die zien. En hier zijn we op het niveau dat we bijna gelijk zijn met het water. U bent. De eerste bewoner dat klopt. ook. Klopt, ja. Vanaf het moment uh, dat het hier gebouwd is, ben ik uh, verknocht en blijven wonen. En fan zelfs. Wonen. Ja, <laughs> ja, het is, ja. Je krijgt eigenlijk nergens zo'n uitzicht als hier. En, uh,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 Volgens mijn gegevens zijn de temperaturen vanavond aangenaam. Het wordt zwoel en dus kan de barbecue weer uit de regenjas. Dan hoeft u in ieder geval niet te kijken naar de zomertelevisie... met een reeks van films die u of al hebt gezien of nooit hebt willen zien. En dan denk je toch, hé, hey, de ARD zendt een portret uit... van de Duitse rockmuzikant Udo Lindenberg om kwart voor elf. Maar dan lees ik ook dat hij van zichzelf zegt... eigenlijk kan ik helemaal niet zingen. Ja, dat klinkt dan ook weer niet heel erg uitnodigend. Dus dan maar wachten tot de tuinvakkel is opgebrand... en dan naar binnen voor wat herhalingen. Of niet, dat mag natuurlijk ook. Straks hoort u op deze zender Jurgen van den Berg met lunch... en daarna Standpunt NL. Ik wens u een heel fijne middag. Tot morgen. Surf naar de gids.fm.